4 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Vanaf 15 juni worden de meeste grenscontroles tussen EU-landen weer opgeheven. Dat is de uitkomst van een videoconferentie tussen de EU-ministers van binnenlandse zaken. Eurocommissaris Johansson heeft goede hoop dat eind deze maand alle grenscontroles zijn verdwenen. Wel is het ene land terughoudender dan het andere. Zo opent Spanje de grenzen pas volledig op in juli. Nederlandse vliegmaatschappijen blijven moeilijk doen als klanten geld terug willen voor een geannuleerde vlucht, in plaats van een voucher. Dat zegt de Consumentenbond. Als een vlucht niet doorgaat, heb je volgens de Europese regels recht op het geld terug. Onder meer Transavia, KLM en Corendon houden zich niet bij alle vluchten aan die regel. De Consumentenbond wil dat er harder tegen wordt opgetreden. In de Verenigde Staten kwamen er afgelopen maand onverwacht 2,5 miljoen banen bij. Daardoor is de werkloosheid in mei gedaald naar 13,3 procent. Economen hielden juist rekening met een verlies van 7,5 miljoen banen... waardoor de werkloosheid zou oplopen tot bijna 20 procent. De dalende werkloosheid suggereert dat bedrijven werknemers weer in dienst nemen... nu de coronamaatregelen in verschillende staten worden versoepeld. Het aantal mensen dat een hond neemt is tijdens de coronacrisis opvallend gestegen. Het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren ziet een piek in de aanschaf van puppy's. Ook in de asiels is die trend te zien. Het aantal dieren daar is met een derde gedaald. De dierenbescherming is kritisch en waarschuwt dat een huisdier geen impulsaankoop moet zijn. Ook is het geen goede tijd om een pup op te voeden. Veel hondenscholen zijn dicht en contact met andere mensen en dieren is ook lastiger. En dan het weer. Buien soms met hagel en onweer. Ook wat opklaringen. Het is een graad of 13. Morgen eerst vrij zonnig. Later weer veel buien. Vooral in het westen. Verder veel wind en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.